Middernacht, zondag 6 november. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister opstelte laat onafhankelijk onderzoek doen... naar de aanbestedingsprocedure van de nieuwe politieauto's. Eerder dit jaar werd bekend dat alle politiemensen... de komende jaren in Volkswagens gaan rijden. In de media zijn berichten opgedoken... dat er rond de procedure dingen zijn misgegaan. Zo zou Volkswagen-importeur Pon zijn bevoordeeld... waardoor concurrenten nauwelijks kans hadden. In Griekenland lijkt een oplossing van de politieke crisis nog ver weg. Oppositieleider Samaras wijst de oproep van premier Papandreou af... om een regering van nationale eenheid te vormen. Steeds vaker valt de naam van minister van Financiën Venizelos... als mogelijk leider van een nieuwe regering. en zou gesprekken voeren met kleinere fracties om tot de regering toe te treden. In Saudi-Arabië zijn zo'n 3 miljoen moslims samengekomen op en rond de berg Arafat... voor het begin van de Hajj, de jaarlijkse bedevaart. Op de berg in de buurt van Mekka heeft de profeet Mohammed volgens de islam zijn laatste preek gehouden. De bijeenkomst op Arafat is de eerste van een reeks plechtigheden die samen de Hajj vormen. In Amsterdam zijn de musea tot twee uur open in het kader van de jaarlijkse museumnacht. 45 culturele instellingen proberen met speciale activiteiten vooral jongeren te verleiden tot museumbezoek. De aftrap van de nacht was in het vernieuwde Scheepvaartmuseum. Daar hield de directeur van de Nederlandse Museumvereniging een pleidooi om vaker dan eens per jaar een museumnacht te organiseren. Voetbal dan. De malaise voor Feyenoord houdt aan. De Rotterdammers verloren in eigen huis met 1-0 van NEC... door een vroegdoelpunt van Nick van der Velde, die buitenspel stond. Feyenoord werd op de ranglijst gepasseerd door Veen. De Friese wonnen het uitdewel van Roda met 2-1 en staan nu zesde. En verder werden gespeeld NAC-Vitesse 1-0 en RKC Groningen werd 1-1. En tot besluit het weer. Vannacht kan er een misbank ontstaan. Het koelt af naar een graad of zes. Overdag in het binnenland veel zonnige periode en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Rodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom in de overnachting. Live vanuit het College Hotel te Amsterdam hier interview ik elke week iemand die even op een kamer in dit mooie hotel tot rust mag komen, even tot bezinning. En vandaag hebben we iemand die, nou, misschien wel vanochtend juichend opstond, want ja, wat een lovend bericht voor hem moet dat geweest zijn. Namelijk, zijn partij is groter dan het CDA en de Partij van de Arbeid samen. Oké, okay, hij is niet meer de lijsttrekker, dat is Emil Roemer... maar hij is nog altijd wel de voorzitter van de SP. En hij is natuurlijk misschien ook wel de vleesgeworden SP. Ik heb het over Jan Marijnissen en die staat hier achter de deur van Kamer 108. Ik klop op de deur, want hij heeft net nog in de Bali opgetreden. Daar was een... Interviewavond. Hey joh, en bijzonder uh, goede avond. Meneer Marijn is Welkom. Nou, welkom, dankjewel. welkom in dit hoe, paleisje. Paleisje, hoe lang bent u al in dit paleisje? Nou, zeg en schrijven een minuut of tien. Ja? ja. Want uh, een interviewavond in de Bali. Ja. Uh, ik was erbij. Uh, hoe heeft u het beleefd, het, uh, de interviewavond uh, in de Bali? Nou, er was een heel mooi optreden, Drieshuis van Pierre Bokma... die mij naspeelde in drie verschillende situaties. Hey, ga zitten, ga zitten. Nou, Voel je thuis? Nou, ja, zeker. <kijkt> um, en er was een prachtige zangeres... die ik later ook ben wezen bedanken. En die zei, uh, "Oh maar, ik vond het zo fijn dat ik voor u mocht zingen. Ik zei, nou, dan moeten we samen een afspraak maken... want dan kunnen we misschien nog iets voor elkaar betekenen. Uh, en uh, Michel Wertheim had een column. En uh, ja, de tijd daartussen heb ik mogen vullen mogen vullen samen met uh, Bessums. En? Ja, ja, ik was erbij. Ik vond het oké, okay. wat vond jij ervan? Ja, ik vond, het, uh, ik vond de optredens vooral goed, maar voor de rest werd er weinig vernieuwends uh, gezegd. Uh, de, ja, ik heb natuurlijk voorbereid op dit interview, dus ja. ik hoorde veel dingen terug... van. ik dacht, ah ja, ja, heb ik al eens uh, gelezen ja. of gezien ja. of gehoord. Dus. Ja, maar goed, dat is de keuze van hem. En de zaal was uitverkocht. Dus <laughs> en de vorige keer was hij ook uitverkocht. Dus blijkbaar brengt hij wat het publiek wil horen. Dus ja. ja, maar dat viel mij ook op, want uh, ik merk dan ook direct aan u dat u zo'n publiekspeler bent. Ja, maar het publiek, ik doe het voor het publiek, toch? Ik bedoel, niet voor hem. Ook voor hem, omdat ik het gewoon een goede journalist vind. Maar toch vooral voor het publiek ook. Nou, maar ik merk ook soms dat u echt het publiek opzoekt... of een anekdote zo timed dat er lach ja. valt. U denkt ja. bij uzelf van, nou, dit ja. is misschien een beetje een saai interview antwoorden. Laat ja. ik nog eens even... Ja. Ja. ja, maar dat leer je. Dat loop der jaren. Er is niks zo erg als... Kijk, ik heb in het beginjaar... Zit u wel lekker? Ja, ik zit goed. Ik en heb een kussentje zie... in mijn rug. Sorry. Ja, je hebt het nog nodig? Nee, nou, niet direct nodig, maar het zit prettig um, Ik heb commissievergaderingen gedaan in de Tweede Kamer... en er gebeurde dus geen zak. En ik zorgde altijd dat er iets gebeurde. Reuring. He, dus uh, door interrupties of weet ik wat. Ik vind niks zo erg als ik een toespraak hou. En ik zie er maar één in de zaal... die gaat staren naar buiten, weet je wel. Of gaat, dwaalt weg. Dan ben ik bereid om op die persoon nog te gaan richten. U bent er dus een, een zaal moet vermaakt worden. Echt, u bent een entertainer? In die zin wel, ja. Ja? ja absoluut. Ja. Ook altijd willen zijn? Nee, in het geheel niet. Ik, ik heb op enig, op enig moment ontdekt dat het functioneel is. En daarna ben ik het leuk gaan vinden. Functioneel Omdat... en u kan het ook goed. Nou ja, dat zijn jouw woorden, maar het gaat me redelijk goed af, ja. Dan moet ik wel zeggen dat het nu vanavond aanzienlijk minder stressig voor mij is... dan het vroeger was, hè. Als je naast voorzitter ook politiek leider bent, fractievoorzitter, lijsttrekker... dan doet het er heel erg toe hoe jij het doet, hè. Dat is heel erg beslissend. Niet helemaal, dat uh, kwam vanavond ook nog even aan de orde... maar toch wel van grote invloed. En dan ligt er dus heel veel druk op, terwijl ja, die druk is voor mij nu uh, afwezig... En vindt u het wel lekker zo met een publiek spelen, zoals vanavond? Mm, ja, eigenlijk wel. Ja. Alleen het nadeel van deze zaal was... dat ik al meteen de eerste seconde in de gaten... Eh, er viel twee dingen op. Eén, dat je de mensen niet kunt zien. Dat is natuurlijk vaak in het theater zo. Maar ik zorg meestal zelf voor wat zaallicht zodat je de zaal nog wel iets kunt zien. En twee, het, in het begin was het een stroef publiek, Een beetje Amsterdamse stroef publiek, Weet je wel, van, wat moet die rossen hier nou? <lacht> Nou, zo zien ze me waarschijnlijk niet meer. Maar een beetje ja, Bali publiek zou ik maar zeggen. Ja. Maar goed, het ging nu goed af. En... Het ging goed, ja. Geeft u dat dan ook een kick? Nee. Nou, ik heb dat dan natuurlijk wel... Zo ben ik dan wel, hoor. Dat ik onmiddellijk... Want een aantal mensen ken ik dan, hè, weet je wel. In het publiek die uh, daarop afgekomen zijn. Die ik zelf persoonlijk ken. En die ik dan wel onmiddellijk vraag van... Uh, voor het goed? Was het oké? Okay? Of was het saai? Of was het dit? Of was het dat? Maar vraagt u dan ook, uh, hoe deed ik het? Hoe nee. was ik? Nou ja, dat zeggen zij dan meestal wel. Hè. Dat hoef ik niet expliciet te vragen. En wat vonden ze u van u vanavond? Oké, okay. ja. Ze hadden zich uh, goed vermaakt, kostelijk vermaakt. Voel ja. vond u een beetje temide. Vond je me temide? Ja. Ja, misschien ben ik zo wel. Eigenlijk. Je bedoelt ten opzichte van de interview, hoor. Ja, in alles een beetje. Ja, misschien kwam het ook door de interview, dat weet ik niet precies, maar... Ik heb ook wel eens meegemaakt dat hij uitbundig en gepassioneerd uh, begint te vertellen en uh, meer lacht. Ja. ja, het zou kunnen, maar het is toch geen opzet of zo. Nee. Ik bedoel, de lach vind ik nog steeds heel belangrijk. En dat timide. Ja, kijk, je bent de gast, hè? Zo, dat is toch weer een hele andere setting. Als ik zelf een toespraak moet houden of zo, vanmiddag heb ik bevallig een scholing gegeven in uh, Brabant. <coughs> en dan maak ik daar echt een toneelstuk van. Dat is echt een conferentie, zeg maar. Uh, en dat is mijn eer ook te na om dat niet uh, dan zo te doen. Ik wil dus ook echt dat de mensen op de banken staan dan, op een gegeven moment. Maar en schrijft u dan ook die conferentie van nee. tevoren en nee. repeteert u hem? Nee. Nee, en deze al helemaal niet, want ik had de opdracht gekregen van het scholingsteam binnen de SP. Uh, maak die voorzitter van die afdelingen duidelijk dat het heilig vuur niet mag ontbreken. Nou, ga dan maar eens aanstaan. Dus dat is toch niet eenvoudig. Want dat moet je met een hele grote omweg doen. Want anders dan komt het helemaal niet aan natuurlijk. Dan komt het ja, een slag in de lucht dan komt het aan. Maar hoe bereidt u dat dan voor? Gewoon in uw hoofd? Er is heel gaat veel over staan. na te denken. Ik heb, meestal hoef ik er niet zoveel over na te denken. Maar deze opdracht vond ik zo moeilijk. Ik denk, hoe doe ik dat nou op een verstandige manier? En dat het niet uh, ja, een beetje vervelend wordt. Hè? Dus dat het nog wel leuk blijft. Want je zegt impliciet eigenlijk. Jullie moeten eens wat meer passie tonen. Dat dus, <lacht> is niet zo'n leuke boodschap. Dus dan moet je... Daar goed over nadenken. Dus ik had deels had ik het over de geschiedenis, de van de SP. En omdat het een kader, scholingsweekend was, had ik op een flap overgezet: kader. Nou, leg maar uit, wat is kader dan? En dus dat was het ook al een invalshoek. En ik moet ook zeggen dat gaandeweg me ook heel veel dingen te binnen schieten. Ik, ik let ook heel erg op de zaal, weet je wel, of iemand die iets roept of die zegt dan: dus wat zegt u? Dan ga ik daar weer op in, weet je wel. Dus het is wel heel erg om. Een grote improvisatieshow zeg je? Een grote improvisatieshow. Ja, dat was het eigenlijk, ja. Een soort lama's, maar dan anders. Ja, nee, maar dat is onverbetelijk. Wat daar vertoond is, dat is mij niet gegeven. Absoluut niet. u zegt van, ja, ik moet dat overbrengen aan Jan. jongeren. Mag ik jij zeggen? Mag ik dan ook Jan zeggen, of moet ik de hele tijd meneer Ik vind het wel correct, maar het hoeft niet. Maar uh, als je daar dan uh, uh, staat... Jij, jij mag de mensen dan uitleggen dat ze wat meer passie moeten hebben... en je zegt dat is moeilijk. Maar als er iemand passie moet kunnen overbrengen, ben jij toch? Ja, overbrengen. Maar zij moeten het overbrengen op, op hun leden in de ja, afdeling. Moet jij dat toch kunnen uitleggen? Ja, dat heb ik ook gedaan, ja. uiteindelijk. Maar en snappen ze niet... het nu. Ja, maar dat is niet zo eenvoudig. Want je moet dan wel heel veel gordijnen door... voordat je eigenlijk bij het hart bent. Snap je? Dus ik, ik, uiteindelijk was de apotheose een... Ik heb een poos geleden in het programma De Kist gezeten. <lacht> Ken je dat? Nou, het is toch dat er een, een interview met een Van een kist, de EO, ja. Die komt met een kist op... Uh, die op... helemaal weg, op zo'n Friatje komt die. Ja. En die jongen die doet het heel erg goed. Ja, die doet het echt heel erg goed. En uh, om lang verhaal kort te maken... Ik werd daar uh, ook gevraagd... Waar komt die passie van u toch vandaan? Waar doet u het eigenlijk allemaal voor? Hoe komt dat toch? Wat maakt u warm van binnen? En toen schoot mij te binnen een passage in een boek... wat over de geschiedenis van de SP in Os geschreven is. Het Geheim van Os. Waarin een jongen die werkte... Ik heb vanavond ook weer verteld op de snijzaal... van de, slagerij, van de slachterij van zijn hartog. In Os. En die is bij de SP betrokken geraakt. En die zegt in dat boek... Uh, ik ben de SP nog steeds zo dankbaar... voor dat ze mij uit de anonimiteit hebben gehaald... en de moed hebben gegeven om mijn mond open te doen. En dat heb ik vandaag de scholing ook weer gebruikt. Als je moet je wel realiseren waarom doe ik het allemaal. Want dan kan je het pas met passie doen. Als het een routine wordt, als we verbureaucratiseren als SP, het activisme loslaten. Ja jongens, dan kunnen we wel stoppen. Dan is er geen verschil meer met wat er al zit. Wij moeten meer bieden. En nou ja, goed, dat heb ik dus een beetje opgebouwd. En dat was een beetje de apotheose. En ik merkte wel dat dat toch aankwam. Uh, maar je zegt ook, er moesten heel veel... Zullen wij eens kijken of die hier een minibar is? Nee, ik heb een veel beter plan. Want meestal bel ik even de roomservice. Want op service. alle uur s'avonds mag ik uh, ja. aan de whisky. Nee, ja, oh, wat goed. Ja. Uh, maar ik wil even één <tus> ding weten nog. Want je zegt, er moesten heel veel gordijnen aan de kant... om bij het hart te komen. Ja. Ligt dat bij de huidige generatie SP'ers zo uh, goed uh, verborgen? Dat, uh, dat hart, dat vuur? Dat vuurige... Nee, zo bedoel ik het niet. Nee, zo bedoel ik het absoluut niet. Nee, ik bedoel het meer dat je... Kijk, als je nou naar binnen loopt en zegt... jullie moeten ze allemaal wat meer passie aan de dag leggen. Ja, dat komt niet over. Ja, dus je moet eerst de tafel dekken voor je het eten opschept. Nou, dan hoop ik dat ze nu de glazen klaar zetten. Ja. <laughs> Om de whisky erin te schenken. Ja, eh, wat, ik, ik, be, ik bel altijd de roomservice, maar we kunnen ook even misschien naar de bar lopen. Ja, is goed. Ja, ik vind je dat leuk? Ja, of ja niet? vind ik leuk. Ja. Want we zitten hier namelijk... Misschien heeft Patrick dit de Vastelaars al een keer verteld... in een hotel in Amsterdam-Zuid. Voormalige school... Van prachtige architectuur. Ik vermoed dat het geen uh, LTS is geweest of School. Ja, ik weet niet of het is een hele uh, oude school. Het is nu nog altijd een opleidingsinstituut. Want mensen die, die horeca opleidingen uh, doen, okay. die worden hier nog altijd, uh, die krijgen hier een stage. Oké. Okay. Dus we lopen nu de trap af. Volgens mij is het een feest. Ja, er is ook nog een feest, maar daar, ik weet niet uh. of we die gaan crashen. En die zijn nu aan het toetje toe, vertelde mevrouw mij net. Oh, wat goed. Nou, misschien is het wel een feest, omdat. Uh, de SP zo hoog in de peilingen staat. Gaan we hier linksaf? Dat feest is daar. Ja. Oh, kijk eens. We komen wow. hier in de bar. Zo, en daar is uh, Paulus, uh, de barman. De eerste altijd op de flessen. Zo. Even kijken. Goedenavond. Goedenavond. Hebt u J&B-whisky? Kijk. Kijk. Is dat het vaste merk? Ja, ik zie hem niet staan. Nee, dat is Jim Beam. J... J Oh, JB. Nee. Nee hè? je niet Aha. Oké, okay, dan doen we een dubbele Jameson met ijs. En voor mij een biertje. Uh, we komen natuurlijk straks nog even op dat, uh, ja, die peilingen van de SP. Maar nu dat we hier toch in de bar staan. Oh, sta je nog vaak in de bar? Ja. Uh, nou, ik, ik ga met Jan de Wit en Emu Roemer. Kijk, op dinsdagavond altijd naar een café in het centrum van uh, Den Haag. Elf uur, half twaalf. En dan zakken we daar door tot een uur of half twee. En dan uh, bespreken wij de lopende zaak. Maar... En dat heet het plu -Baraad. <laughs> Want het café heet Plu. Ja, zoiets. Ja, ik kan er niet te veel, want we zitten daar altijd heel rustig. Dat, Al... dat vinden we heel prettig. En, uh... en ik zit af en toe aan de bar in het hotel. Dat wil zeggen, in de langste zit ik alle weekbladen door te lezen. Want... Dat, dat doe ik dan meestal smanig Jij Je bent toch wel een echte cafeeganger, toch? Of tenminste, je houdt ervan, nee, toch? Nee, helemaal niet, eigenlijk. Ik ben uh, helemaal geen cafeeganger, eigenlijk. Dat beeld wordt wel eens opgeroepen, ja. maar... Uh, nee, het is ook voor mijn persoontje niet prettig om uh, uh, een horecagelegenheid te gaan. En al helemaal niet alleen. Want dan heb je geen leven, dus... Ik zorg altijd dat ik met, met goede mensen... Ben. Dus dat ik altijd in gesprek ben. Dat geeft enige terughoudendheid. Want anders ben je gewoon geen... Ja, ben je... Ja, ik er, je dat, in beslag genomen. Maar vind je dat jammer? Dat je niet gewoon nog naar een café kan gaan... Of gewoon uh, niet gewoon op nee, straat Nee, want aan de andere op, kant van het verhaal is... Ik kom hier nou net aan. En die rokers die stonden buiten. Uh, en die spreek je dan meteen aan. En dat uh, is altijd leuk, altijd aardig, altijd spontaan. En dat zou ik dan moeten missen. Dus dat vind ik dan wel weer heel leuk. En er zijn ook mensen die commentaar leveren, hè? van, ah, is goed gedaan... Of, of jullie doen dit verkeerd, of zo, zo. Dus daar heb je ook nog wel wat aan. Maar het kan me ook voor, ik kan me ook voorstellen, als je, jij in een café staat... Dat, dat als je er zou staan, dat het heel leuk voor je zou zijn... want je bent een charismatisch man en je bent natuurlijk ook een man met macht. Het schijnt bijzonder aantrekkelijk te zijn voor vrouwen. heb ik nooit iets van gemerkt. Nee, dat zal aan mij liggen. Dat is een vraag die Jeroen Paul mij ook al eens ooit gesteld heeft. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, dat is een enorme gereserveerdheid. Dat is echt zo. Ja, je ziet, je ziet wel eens, nou vanavond ook weer... dan melden zich een aantal vrouwen die een hand komen geven en zo... en die dan nou een beetje gebiologeerd heeft staan te kijken. Maar voor mij is dat eerder reden om dan uh, maar door te lopen. Ik bedoel, ik, ik, ik, dat vind ik heel ongemakkelijk. Je wordt er verlegen van. Nee, dat niet, maar ik vind het ongemakkelijk... Ik bedoel, ik wil een normaal voetveren. We nou met jou, voetvergelijkwaardigheid, met, met jou praten over zinnige dingen. Maar niet als een soort poppiedool ergens rondhangen en handtekeningen uitdelen. Nee, maar bedoel Soms je... moet je dat wel doen, maar... maar je, hebt, mijn... je hebt charisma. Uh, ze weten van jou dat je een goed verhaal hebt. Je bent intelligent. uitleggen wat dat is? En... Charisma. Oh, Hallo? Uitstraling. Wat is dat dan? Uitstraling. Uitstraal. Ja, ja, ja. ja. Okay. Jij straalt dingen uit. Je passie, heb je het net ook over gehad. Heb je ook. Je bent grappig. Dus ik denk dat uh, uh, uh, ja, vrouwen toch echt uh, voor oh, jou zou zouden ik, kunnen ik, vallen. Ik, ik schijn, in de tijd dat ik uh, lijsttrekker was... Uh, uh, gemiddeld meer vrouwen dan mannen uh, SP-stemmen. Dat klopt, dat is onderzocht. Van middelbare leeftijd. <lacht> <lacht> Heeft je dat gestreeld? <lacht> nou, dat vind ik wel grappig... omdat ik vroeger meer een antifeministisch imago had. Dus dat vind ik dan wel weer leuk. Maar dat was alles. Je vindt het wel leuk. Je hebt het nooit interessant nee, gevonden. Of, uh... nee, nee, nee. Dus je slaapt ook alleen op de hotelkamer vanavond. Ja. Je vrouw blijft helemaal in ons. Ik ben uh, geen man van de one-hide stand. Nee. <laughs> nou, dan gaan, we, uit, we, ja, gaan we weer terug. Ja, we hebben iets uh, van de bar gekregen. Oh, nee, de... Hoewel <coughs> je stond daar wel buitengewoon uh, plezierig aan de bar. Wat zeg je? Je stond daar goed aan de bar. Ja, dat stond er prima. Er is dus niks mis nee. mee. Terwijl we langs een uh, feestzaal lopen. Uh, wij Ik gaan naar... Waar uh, oh, ga je naartoe? 1 mei. Hij Heer slaat hier naar linksaf. En we zitten in de gang, Heer verstopt nog altijd. Onze J. Bouten. 1 mei, dag van de arbeid. Ja, dit zou een indicatie. We staan nu voor een plakket in de hal van het hotel. En er is een man met ontbloot bovenlijf... die een jongetje helemaal naakt naast zich heeft. Met een boekje voor zijn uh, kruis. Uh, herken jij dat uh, ergens van? Van vroeger toen je nog uh, uh, nee. op, op, uh, op, nee. op katholieke scholen zat. Nee. Oh, wacht hier, heb je nog een. Uh... Hallo. HBS, zie je, het is ja. een HBS geweest. Jaren bestond hebben oud-leerlingen ter herdenking aan de heugelijke feiten deze gedenkplaat geschonken. Deze jaren waren. Het direct... Zie je het is een HBS geweest? Nou. Een hogere burgerschool, daar heb ik wel op gezeten. Uh... En doet dit je dan nog terugdenken aan jouw schooltijd? Nee, ik zat op het Ietsbans van de C in Os. Ook een mooie school, maar dit slaat alles. Het is echt voor de rijke jeugd geweest in Amsterdam-Zuid, lijkt mij. Het is in ieder geval een prachtig gebouw. Uh, wat wij ondertussen gaan doen, is naar jouw plaat luisteren. Want je hebt iets moois okay. van We draaien ook altijd een muziekje. Oh, heerlijk. Dus terwijl wij hier weer uh, ja. terug de kamer in lopen. Uh, wat heb je meegenomen? Ik heb meegenomen een uh, Hey Joe, wat wij natuurlijk allemaal kennen van Jimi Hendrix. Maar dit is een, uh, een arrangement gemaakt door Otto en een uh, bluesmaniac uit de Verenigde Staten. Ja. Die uh, uiteindelijk toch het heeft opgegeven, de blues, en is een antiekhandelaar geworden. En op latere leeftijd heeft hij het weer opgevat. En nu heeft hij een schitterende formatie met een fantastische gitarist. Hij speelt zelf ook gitaar. Een fantastische violisten. Een prachtig bassist en drummer, Vijfmannsformatie vijfmansformatie. En uh, ik heb het gezien bij het verslag van de NOS van North, CG. North Sea Jazz. Yes. En uh, hun website, daar staat het nog steeds op. Dus ik draai dat regelmatig. Ja? Ja. Nou, Daar bedankt. Uh, groot plezier mee. Nou, het, uh, hij, hij klinkt al een beetje, dus je kan de koptelefoon uh, opzetten. Maar ik heb jou een keer eerder geïnterviewd ge voor de nieuwste Show. En toen vertelde je dat je voor uh, dat je debat inging... soms ook wel eens een streepje Rolling te rijden. Ja, ja. Staart nu op, om je op te pompen. Two, uh, ja. ja. Maar dat is, dat is toch wel... Dat is van de beginjaren geweest waarschijnlijk. Want ja. nadien heb ik dat dan niet vaak meer gedaan. Nou, nu... ik, ik hoop toch dat als je dit opzet en luistert... dat je dan ook weer opgepompt wordt. Oh, Luister goed. Oh, Oké. Okay. I'm gonna go hey, hey. Ja, en dit gaat nog tien minuten zo door. Ja, joh, dat is geweldig. Ja, het spijt me dat ik het zo abrupt moet uh, ja, onderbreken. Is, maar is, we hebben is natuurlijk is een voor BNN, hoor, veel dus... te vertellen. Veel, <lacht> veel door te maar nemen. voor de luisteraars dan. Ga naar North Sea Jazz. Uh, of toets in op Google Oterstelen of op YouTube. Zorg dat je op die site komt van de, de North Sea Jazz van dit jaar. Er zijn allerlei registraties onder elkaar. En Oterstelen staat er, ergens halverwege. En dan kan je het hele concert van drie kwartier zien. Geweldig. En jij... Draait dat dan vaak thuis? Ja. En speel je dan ook luchtgitaar in je kamer? Nee. Dat doe je dat niet? Dat doet Emil Roemer. Die staat heel goed in. <laughs> maar wat doe jij dan? Jij, jij zit wel direct mee te drummen. en uh, ja. ja dat, dat is het het wat eerste ik... wat je zei, kan hij niet harder? Ja, dat is, het staat altijd snoeihard. Ja. nou heb ik een kantoor, dat is een uitbouwtje. Dus ook midden in de nacht, om drie uur s'nachts, dan kan ik dat toch allemaal volhard aanzetten. En waarom doe je dat? Is dat een uitlaatklep? Ja, ja, uitlaatklep. Ik voel me happy dan. Borrel erbij. En oh, je voelt je happy? Ja. Oh, nee, ik dacht dat het ook kon zijn dat je ja, soms... Het is ook mijmeren. Het is ook uh, een beetje los van alles en, en gewoon even op jezelf uh, aangewezen. En... Ja. Oh, ik dacht ook soms, omdat je nu natuurlijk bent voorzitter... je zit niet meer in de Tweede Kamer... dus dat er misschien ook soms momenten zijn dat je jezelf opwint... Of dat je je passie niet meer kwijt kan. En dat je dan gewoon even met snoeiharde muziek even alle energie van je af kan laten stellen. Nee, want ik dans niet. En ik doe geen luchtgitaar. En ik doe geen gekke dingen. Nee, ik zit onderuitgezakt op mijn stoel. Aan mijn bureau. En, uh... Waar mij mee je dan over? Over alles. over alles. En het grappige is, dan, naarmate de avond voortkomt komen ook die ideeën. Die schrijf ik dan op. En dan de volgende ochtend is drie kwart toch niet zo geschikt. Nee, maar, maar mijmeren over alles, dat is natuurlijk heel raar. Maar we, <coughs> wat waar mijmer je over? Nou, je moet als je... Tenminste, tenminste, denk ik, als je slim bent... dan moet je, als je veel doet, veel verantwoordelijkheden kent... moet je elke dag een moment inbouwen dat je even alles loslaat. En ik kan dat heel makkelijk met muziek erbij. Uh, en een borrel erbij na 11 uur, dat voor die tijd drink ik nooit heb ik allemaal geleerd. Verstandig is om tenminste in de politiek niet voor 11 uur s avonds te drinken. En, en dan eh, kun je wel tot inzichten komen... die je normaal door dat, dat hectische bestaan niet zou krijgen. En die inzichten zijn soms heel belangrijk om een volgende stap al te kunnen maken... om de zaak in beweging te houden. Heet dat ook relativering? Ook, ja, zeker. Zeker op zo'n moment relativer ik alles. Maar... Uh, ik kan me ook voorstellen dat er soms nog opwinding bij jou ontstaat. Nou, laten we bijvoorbeeld afgelopen week even nemen over... dan wordt er op dinsdag toch gestemd over Mauro. Dat je daar toch opgewonden, gepassioneerd, kwaad over wordt. Dat je dat mm. kwijt moet spelen of is dat helemaal niet meer zo? Mm. Ja, dat, dat, is, dat is inmiddels natuurlijk allemaal wel gesublimeerd. Hè. Ik bedoel, dat, het is niet meer dat één op één... Een... Kijk, ik heb wel gedacht van, stelt u oedlullen. Echt oedlullen, van het CDA. Die hebben dan die mevrouw, Jacobine Begeel, een leuke, fijne vrouw. Uh, die hebben ze dan gevraagd om een, een nieuw programma te schrijven. De keywords are, ladies and gentlemen, together, samen, en solidarity, solidariteit. En diezelfde week sturen ze hem aan huis. Ik bedoel, dat spoor je toch niet? Dat, dat is dan denk ik, jongens, jongens, jongens, bij CDA, wat zijn die toch een stelletje? Niemand zal jullie geloven op je woord nog. Je moet een daad stellen. Kijk, en, dit, en is, dit er, bedoel ik dus. En nu is er weer zo'n half bakken uh, oplossing, waar niemand intrapt. En dan denken ze dat ze toch nog... Nee, ze staan nog steeds op 11 in de peilingen. Dus nee, ik bedoel... Zie, dit doe je. Dat vind ik te gek. Ja. Dan begin je oetlul te roepen. En sukkels. Uh, nou, ja, dan... En dan... Uh, nou, dan... Dan begint het... Ja, dan he, je hebt maar een klein vonkje nodig of je staat toch weer ja. in vuur en vlam. Ja. Mis je het podium in de Tweede Kamer? Uh, nee. Nee, niet echt. Ik heb er 16 jaar gestaan. Vlak dat niet uit. Uh, dat heeft er aardig ingehakt, Maar dat heeft ook tot gevolg dat je na 16 jaar denkt... ik heb dat nou wel gezien. Ik heb dat nou wel gezien. Ik weet hoe dat gezeur met de regeling van werkzaamheden, als je een debat wil aanvragen. Nee, dat doen wij niet. Weet je wel, uh, komt ons niet uit. En je kent hun motieven allemaal, want het is politiek. Dus je weet wat ze, wat ze drijft en wat voor belangen ze hebben. Uh, en dat is ook wel dodelijk vermoeiend hoor, 16 jaar. En alles bij elkaar, uh, iets van 30 van die grote debatten doen... met je algemene beschouwingen, regeringsverklaring enzovoort. Ja, dat wordt ook een repeterend geweer natuurlijk op een gegeven moment. Uh, dus dan zie je zelf, ik heb dat ook in de gemeenteraad gehad. Toen zat ik 17 jaar in de gemeenteraad. En toen had ik weer een discussie met de burgemeester over het streek geweest. En over dit en over dat. en dan denk ik, Jan, ik heb dat nou van mezelf ook al zo vaak gehoord. Ik heb altijd wel geprobeerd om alles, wel in principe dezelfde boodschap... maar steeds nieuwe woorden, nieuwe omstandigheden, nieuwe, hè, dat verste verpakken. Maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. Ik bedoel, dan heb je het al zo vaak moeten herpakken, verpakken. Opnieuw verpakken. Um, en dan ga je jezelf terug horen en dan denk je, ja... Ik moet opletten dat ze niet gaan zeggen, he used to be good. <laughs> maar goed, als ik je nou even hoor over het CDA... dan heb ik volgens mij toch het idee dat als je hier op de radio bent... met uh, 250.000 luisteraars, dat je het toch even prettig vindt... om even de microfoon te nemen en toch even je mening even vrij uit te ventileren. Ja, omdat je dat vraagt. Van, hey, zijn er nog dingen waar je... Ja, zeker. wat, wat denk je van uh, de euro nu? Nee, ik bedoel, wij hebben altijd gewaarschuwd voor dit probleem. Niet... Kijk, heel veel mensen in Nederland zijn te hoop gelopen tegen die euro. omdat de prijzen toen verhoogd werden. Dat was een hoop heibeloven. En terecht. Maar bij onze bezwaren gingen heel ergens anders over. Die gingen over, precies over dit. Namelijk dat de zuidelijke landen en de noordelijke landen, grof gezegd. totaal verschillende economieën hebben. En daar kun je dus niet één monetair beleid op loslaten. En rentestand. Als je dat doet, dan, krijg je, dan weet je dat er problemen komen. Nou, vervolgens is die euro toch ingevoerd. De zuidelijke landen werden in staat gezet om heel veel geld te lenen. Terwijl hun economieën er eigenlijk helemaal geen aanleiding toe gaven. Want hun productie ging eerder naar deze kant. Omdat wij relatief goedkoop zijn met een hoge productiviteit. En bij hun werd de productie eigenlijk ontmanteld. Zij consumeerden alleen maar met geleend geld. En dat is de verklaring van het probleem. Ja, dat klopt. He, dus dat, dat, dat, daar win ik me dan nou veel meer over op. Hoe hebben al die politici, die verantwoordelijke politici, in Nederland en daarbuiten, zo'n cruciale fout kunnen maken? Want natuurlijk, Europa is van belang. Europese samenwerking is van belang. is ook goed. De interne markt is ook nog wel wat voor te zeggen: he, dat je niet meer met die grenzen en bla bla bla. Maar die munt, die ene munt, had de resultante moeten zijn van verdere integratie en in een veel latere invoering als die landen inderdaad een beetje meer op elkaar zijn gaan lijken... dat is nu helemaal niet aan de orde. Dus die munt is veel te vroeg ingevoerd. Dat heb je altijd gezegd. En dat zie je nu dus gebeuren. En hoe komt het dan dat uh, uh, bondskanseliers... of presidenten van Frankrijk... of Spanje, of uh, Gerrit Zalm, wie er allemaal toen waren... hoe komt het dat die niet hebben ingezien... wat een, een, een worstendraaier uit Os... wel <lacht> al voor voorzag? Dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste, het zijn allemaal passanten. Het zijn allemaal mensen die vier, acht jaar... daar aan het roer zitten... En op een, uh, op een rijdende trein springen en ja, denk je, ja, ik moet binnen de marges van de spoorrails moet ik opereren. Dus dat schiet niet echt op. En het tweede is dat ze allemaal behept waren met het neoliberale denken... en met het, allemaal eurofielen waren. Dus allemaal geloven in één Europa, de Verenigde Staten van Europa... als een soort geloof. Zij waren believers. En ze hebben nooit oog gehad voor... Ja, is dit nou wel verstandig op middellange termijn? Maar jij bent dus geen believer, maar een scepticus? Ja. Altijd geweest. Altijd vragen stellen. Dat is altijd mijn houding geweest. Intern in de SP. In relaties met mensen. Uh, never a dull moment. Ik ben altijd bezig met vragen stellen. Jij stelt nou de vragen. Maar meestal stel ik de vragen. Dat is ook om mezelf een beetje te beschermen. Maar ook <laughs> omdat ik gewoon oprecht geïnteresseerd ben. Ik wil het naadje van de kous weten. Van alles. Maar heb je dan nu ook zoiets. Nu dat die crisis op zijn hoogtepunt is. Met de euro. Dat je zoiets hebt van. Ja jongens dan had je maar moeten luisteren. Dat je gewoon. Ja, eigenlijk haalt. wel, ja. Dus exact. je haalt je gelijk. Is dat een prettig zo gevoel? We gaan de bende nu oplossen, ja. Maar ja. is dat een prettig gevoel? Heel, heel Europa nee, is in crisis. En nee, jij bent dan is... de enige Europeaan die het eigenlijk prettig vindt. Ik kan van, geen ja, krachttermen gebruiken, maar dat is wel. Nee, ik vind het heel erg. Want wij gaan wel die crisis betalen. Dus er komt een gigantisch bezuinigingspakket aan. Die 18 miljard is waarschijnlijk nog maar het begin. En wat gaan we dan ontmantelen, allemaal? We zitten hier nou in een prachtig gebouw. Hè? Dat hebben we nou allebei een paar keer vastgesteld. Dit is waarschijnlijk 100 jaar oud, dit gebouw. Schat ik zo ongeveer. Uh, als je dit gebouw dit is een tempel van wijsheid, van wetenschap. Dat straalt het ook uit. De architectuur, de kozijnen, alles, alles, alles. Moet je nou eens gaan kijken. We bouwen nog wel mooie scholen. Maar ga eens op universiteiten kijken. Het is werkelijk verschrikkelijk. De beste hoogleraren van Nederland zitten in een kantoortje van drie bij vier meter. Die hokken. Het is vreselijk. Zo ongeïnspireerd. Dit waren mensen die geloofden in de verheffing van het volk. Dit is HBS, dus de middelbare school. Hier werden de, hier dan de rijkere kinderen waarschijnlijk, van Amsterdam Zuid werden hier opgeleid. Men geloofde in hoe belangrijk het was dat opgeleid. Die hele atmosfeer is weg. Dus heb je het dan vooral over onderwijs dat uh, verloren is gegaan? Ja, vooral, vooral. En dan gaan we dus nu verder, als we nog meer moeten gaan bezuinigen, nog verder uh, op kort. Hè. Uh, en uh, als ik het over onderwijs heb, dan heb ik het over kleuteronderwijs tot en met. Universitair onderwijs. En zeker ook het beroepsonderwijs. Die VMBO is ook geen goede keuze geweest. Maar voordat we daar te zeer over uitweiden. Uh, de zorg idem dito. De zorg is ook vreselijk op achteruit gaan natuurlijk. Op tal van redenen hoor. Ook omdat huisartsen. Kijk, wij hadden vroeger thuis een huisarts. Dat was de huisarts van het gezin. <coughs> en die was zeven dagen, 24 uur uh, huisarts. En dat is natuurlijk veranderd. En er is wel iets voor te zeggen. Dat huisartsen ook vrij moeten kunnen hebben. Maar dat heeft wel heel veel nadelen. Dat is dat er toch. Uh, in zekere zin onpenselijk is dat persoonlijke relaties... Ik bedoel, nu moet je naar zo'n huisartsenpost... waar niemand je kent, die jij je ook niet kent. Dat is toch niet bevorderlijk voor de zorg. Dus dat is er echt op achteruit gegaan. En dat heeft dan niet rechtstreeks met bezuinigingen te maken... maar wel met een, ja, een steeds meer gegroeide houding... waarbij de beroepseer is uitgehold. En dat kom ik wel op heel veel plaatsen tegen. In de gerechtelijke macht, de advocatuur, in de politiek in het onderwijs, in de zorg, in het openbaar vervoer. Overal kom ik tegen dat het niet is wat het zou moeten zijn. Of wat je denkt dat het zou moeten zijn. Maar dat er altijd nog iets achter zit in één keer. En dat is natuurlijk in de opbouwfase na de Tweede Wereldoorlog... allemaal niet geweest. Toen was het allemaal samen voor een nieuw, beter Nederland. En dat is nou helemaal geërodeerd. Zorgelijk? Dat is heel zorgelijk, ja. Dat, maar... is, echt, dat is waar ik me in de, echt in de kern het meeste zorgen over maken. Ja, hoe, hoe draaien we dat weer om? Dat mensen erin geloven dat we het land weer kunnen opbouwen... in plaats van afbreken. Maar dan moet je vanochtend uh, goed zijn opgestaan. Want de peilingen voor de SP waren beter dan ooit. Ja. Nou, niet beter dan ooit, maar wel heel erg goed. Al ja. oh, moest dat er nog even bij gezegd worden dat, de, dat jij toch eigenlijk nog altijd de koning bent van de, de, de, de, de, de, de, het record. Goed, van de... Ben ik record houden met 31 zetels? Ja, ik, ja denk je dat Emil Roemer nu ja, luistert? Hij moet daar en... overheen, vind ik. Ja, hij ja. Moet er, ja? ja, dat mag ik nu wel zeggen. Hè. We staan nu op 27, dus. Oh, jij zou het dan toch niet. Hij heeft nog vier te gaan. Ja, maar jij zou het niet leuk vinden als Emil Roemer jou zo voorbij zou gaan, toch? Je Mo bent ook een ijdel man. Je moet je eens bent weten, een strijder. Je moet eens weten hoe goed Emil en ik samenwerken. Dus, uh, ik heb wel eens gehoord van het, het café niet... Het Plu-overleg. Het zal wel heel goed zijn, denk ik. Wat? Nou, dat jullie, jullie overleggen daar elke week ja. in het café in Den Haag. Ja. Nee, ja, Niet alleen daar, maar ook gewoon dagelijks. En, uh, ik doe allerlei opdrachten voor hem. Of belt hij voor advies van de grote Jan? Nee, zo gaat het niet. Het is wel... We, we, we spreken vaak dingen door. En dan pikt hij van op wat hij wil oppikken. Zo zijn de verhoudingen. En hij geeft mij opdrachten. Of hij vraagt mij altijd heel vriendelijk: wil jij dat voor je rekening nemen? Wil je dat voor je rekening nemen? Dat is allemaal achter de schermen. Maar goed, laten we het dan zo zeggen: de SP is uh, groot in de peilingen. Uh, is de SP zo goed of zijn die anderen zo slecht? Allebei. Waar dat je zorgen dat die anderen zo slecht zijn? Nou, het is de verklaring voor het feit dat geen hond meer in de politiek gelooft. Dus uh, val mij niet lastig. Die mentaliteit. En dat wordt door de politiek altijd het volk kwalijk genomen. Maar ik sta toch meer aan de kant van het volk... die terecht het de politiek kwalijk neemt... dat er zo'n gat is ontstaan. Want wat voor benden hebben ze er niet van gemaakt? Maar is die kloof nog te dichten? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, ik persoonlijk denk het wel. Want al die mensen, die uh, gewone mensen... die gewoon in de fabriek werken... die uh, proberen een fatsoenlijke burger te zijn... voor hun buren, voor hun familie... Uh, die zich ook nog inzetten voor de voetbalclub... Uh, maar ook mensen in de kunst en de cultuur, mensen in de zorg... willen allemaal het beste. Ze willen, in, echt, als je diep in de hart kijkt, het beste voor de sector... voor de mensen die daarop aangewezen zijn, voor zichzelf. Maar ze zien de politiek altijd tegenover zich, in plaats van naast zich. De politiek neemt niet de problemen van de mensen over. Nee, de politiek zadelt haar problemen op bij de mensen... Met bezuinigingen, met, met slechte besluiten. Dat onderwijs is natuurlijk toch ook gewoon helemaal kapot vernield. Maar uh, ka ook kapot vernield. Maar, maar goed, dan even terug naar het CDA hebben we al uh, kort behandeld. Staat nu op elf zetels. Uh, dan hebben we de Partij van de Arbeid. Die doet het niet uh, heel veel beter. Vind je dat erg dan? Nou, ik vind het, ja. Ik heb daar wel. Uh... Met Marjan Ploemen, de voor nog voorzitter van de Partij van de Arbeid nog recentelijk over gehad, en ook gezegd. Jullie zijn wel de partij die trostra hebben voortgebracht, Therese hebben voortgebracht. De uur werkdag hebben afgedwongen. Uh, sociale bescherming voor arbeiders. Misschien jou ook wel hebben voortgebracht. In zekere zin, ja, in zekere zin. Maar ik bedoel. Zij waren natuurlijk altijd de, of de, de, de partij die stond voor sociale rechtvaardigheid, voor gelijkheid. voor de verheffing van het volk. juist de combinatie van die twee dingen. <coughs> dat heeft de Partij van de Arbeid groot gemaakt. Maar allebei die twee dingen zijn ze. Ja, vanaf de jaren tachtig, na de dood van Joop den Aal, zijn ze die kwijtgeraakt. Ja, maar ik, dat snap ik, maar ik vraag het ook omdat jij ooit. Uh, nou, hoe, hoeveel zetels had je op de hoogtepunt? Waar het 25? Nee, we hebben in. Uh, 2007 op 31 gestaan. Ja, nee, in de peiling, maar echte zetels. Dat hadden we er 25 ja. in 2006. En toen ben jij gaan praten met de Partij van de Arbeid en het CDA... om een regering ja. te vormen. Ja. Dat is helaas mislukt. Ja. Nu sta je weer hoog in de peilingen. Nou, Stel voor dat er weer een half jaar verkiezingen zijn... en je haalt ongeveer dit uh, aantal samen met je partij. Met wie moet je dan regeren? als de Partij van de Arbeid weggevaagd is en het CDA zichzelf heeft opgelost? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Of een goede vraag en een moeilijk antwoord. Ik kan daar niet op vooruit lopen. Maar let wel, uh, het kabinet kan natuurlijk volgend jaar vallen. Uh, heel wel. Maar normaal gesproken zijn de verkiezingen, wat is het, 2014, 2015... Dus er kan nog heel veel veranderen. maar dit is toch zorgelijk dan? Ja, dat is heel zorgelijk. Maar dan was onze taak als SP natuurlijk niet in de eerste plaats... we maken de Partij van de Arbeid klein. Nee, hoe halen we zetels weg bij rechts? En eigenlijk hebben we daarbij strategisch gezien de, de wind mee. Hè? Ik bedoel, de, de, de crisis komt van rechts. Laten we wel wezen, het is het neoliberale denken... het liberaliseren van de financiële markten... Uh, de, de door het bedrijfsleven afgedwongen geforceerde Europese integratie. Dat zijn de dingen die ons nu de problemen bezorgen. Dus links zou daar heel, wel een heel goed alternatief tegenover kunnen zetten. Maar jullie zijn blijkbaar dus de enigen die dat kunnen. En dan hebben we nog GroenLinks, de Partij van de Arbeid, nou D66 misschien. Uh, die profiteren daar minimaal van. Nou, D66 doet het goed in de peilingen. Ja. Alleen de tragiek van D66 is dat ze... Ja, kijk, vroeger hadden zij een aantal kroonjuwelen. Hè? Dat waren staatsrechtelijke vernieuwingen. Nou, dat hebben ze helemaal losgelaten. En ze zijn nu ja, een soort VVD-lite geworden. En ze zijn ook helemaal meegegaan dat neoliberalen denken... het kan hun niet liberaal genoeg. Soms gaan ze nog verder dan de VVD. En zeker verder dan het kabinet. Dus dat is in, in laat ik zeggen, een linksbondgenootschap bijna... Nou kan in principe D66 overal bij, ja, dus leert de geschiedenis. Maar dan blijft er helemaal maar, weinig over op links. Klopt, klopt. Maar um, dat kan veranderen op het moment dat een aantal gezaghebbende mensen binnen links... besluiten om een programma op te stellen van 25 punten... Dat ken ik die theorie. Ja. Maar ik was nee, maar afgelopen ik ik februari. 22... Ik was afgelopen februari toevallig ook bij jullie uh, samenkomst van uh, wat het in de was het in de brakke grond. De SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja. Uh, ik zie eenmaal Roemer nog zeggen: ik stroop de mouwen op. Ja. Nou, ik kan de mouwen wel weer naar beneden doen. Er is toch niks van gekomen. <kuggen> nog niet. Ja, nog niet. Het is in februari geef je een aftrap. Klopt. Gepassioneerd, maar dan laat je de passie ook wel snel weglopen. Ja. Nou ja. Kijk, in deze, in deze kwestie valt mij of de SP weinig te verwijten. Wij hebben steeds gezegd, wij zijn bereid tot samenwerking, eh, vergaande samenwerking. Maar de aarzeling heeft altijd bij Cohen en de Partij van de Arbeid gezeten. Die zitten met, dat zij in een spagaat, ze voelen zich in een spagaat. Enerzijds willen ze mee met zogenaamd progressief met GroenLinks. Die niks van ons wil hebben. Maar ze, ze begrijpen ook wel dat ze ons niet over kunnen laten. Ja, maar die bijeenkomst waar want, ik het over had... was georganiseerd door de Partij van de Arbeid. Job Cohen ja, was de voortrekker daarvan. Dit, dit is, wat ik nu zeg, schets, is het vervolg daarop geweest. En Marjan Ploemen heeft nu, ja, ter elfde uur, want ze gaat weg... gezegd, ja, maar ik kan me toch nog inzetten voor een mooi afscheidscadeau voor mij... namelijk dat er wel iets substantieels tot stand komt. Wat is nu het punt? Ik heb met haar gesproken... en gezegd, nou, beste mevrouw Ploemen. Um, ik ben daar dus voor. Ik ben er altijd voor geweest. Ik wil als partijvoorzitter ook alles voor doen om dat te realiseren. Maar er zijn twee zaken. Als u op samenwerking op links, wil. Eén is, wat wilt u met GroenLinks? Want die, die hebben een duidelijke scheiding aangebracht tussen ons en de Partij van de Arbeid, enerzijds en GroenLinks-D66 en aan de andere kant. En twee, ik wil een commitment van Cohen. Ik wil dat Cohen zegt: dat is de richting die wij gaan. Maar nu krijgt de Partij van de Arbeid een nieuwe voorzitter. En tot op heden is de enige kandidaat de heer Spekman. Dat moet een man naar uw hart zijn. Nou de eerste letters van zijn achternaam deugen in ieder geval. <lacht> ik heb op Google, Google heb ik Kun je zo'n alert instellen, weet je wel? Dus heb ik eentje op SP ingesteld. Dus krijg je elke dag berichtjes. SP-berichtjes, maar ook spekman <laughs> Maar is dat, is dat, denkt u bij uzelf, of denk je... Van, nou, dat is in ieder geval uh, veel meer Partij van de Arbeid dan... Uh... Ja, maar ik weet A niet of hij het wordt. Ik weet B niet hoe die intern ligt. Ik weet C niet of hij echt Cohen kan overtuigen. Ik weet D niet of hij zelf wel die samenwerking wil. Snap je? Ik heb ook tegen Ploemen gezegd... wat is dat toch vervelend, Bureau? Dat het altijd maar zo snel moet. Je, je bent nou twee jaar voorzitter of vier jaar... en dan ben je alweer weg. Ik eigenlijk... een voorbeeld aan jou. ja. Je dat gewoon, Tot aan de dood, denk ik. Nou, nee, nou. dat zal niet gebeuren. Maar uh, nou. je, moet, je moet lang jaren een commitment uitspreken. Dan kom je ergens. Dan kan je vertrouwen opbouwen onderling. Hoe nou. lang ben jij nou voorzitter van BNN? Ik ben nu uh, drie jaar, drieënhalf jaar voorzitter. Maar daarvoor al heel erg bij BNN betrokken. Ja, ik was presentator. Hè? Ja. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Ja. Dus een kind van BNN. Absoluut. Die dan bij BNN daar voorzitter wordt. Of ben je directeur? Of voorzitter. Zijn voorzitter. voorzitter. voorzitter. Voorzitters uh, een Ja, wij zijn <lacht> voorzitters. <lacht> maar ik heb, uh, voor, ik heb als voorzitter voor jou uh, als voorzitter een plaat uitgekozen. Oké. Okay. Dus zet de koptelefoon op. Doe ik. En ik ben benieuwd... Vertel, wat vertel de... even wat het is. Ja, nee, ga maar luisteren. Je zal het waarschijnlijk hopelijk... dat je het in de eerste paar uh, tonen gaat uh, uh, ontdekken. Geniet ervan.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 A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be Keep you doped with religion, sex and TV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 John Lennon, Working is something to gedraaid voor you want Ja. zeg het maar. just follow me. If you want to be a Hero just follow me. John Ja. Working Class Hero. Ja. Maar heb je dat nou gekozen voor mij of heb je dat gekozen omdat je het zelf mooi vindt? Ja, ik ben natuurlijk wel een grote John Lennon fan, maar dit okay. heb ik uitgekozen voor jou. Ja, nou, uh, dank daarvoor. Dus echt, uh, ik ben natuurlijk een Stones-fan en ik heb vroeger nog gevochten met Beatles-fans. Dus... Nou, dat ga ik straks dan weer buiten met je doen. Maar dat, <lacht> maar dat ben ik al lang voorbij. Ik heb die Lennon vooral enorm leren waarderen, wel, en niet alleen vanwege dit nummer. Maar waarom is dit een goed gekozen nummer voor jou, denk je? Nou, omdat... Um... Kijk, ik kan natuurlijk zeggen, het is muzikaal geweldig. Het is een mooi arrangement, het is een mooie tekst, een mooie stem, een mooie dingen. Maar to be a working class hero is, is, is, is werkelijk iets geweldigs. Als je iets voor mensen kunt betekenen... dat is zoiets moois. Ik heb het net al even verteld over de jongen van de snijzaal bij Hartog. Maar ik heb natuurlijk in heel veel omstandigheden gezeten... dat ik de, de, de woordvoerder was van mensen die mij vroegen... van Jan, wil jij dat voor ons doen? En als je dan in de omstandigheid bent dat je kunt organiseren... dat je een beetje strategisch inzicht hebt... en dat je inhoudelijk sterk bent, wat mij werd toegedicht. Niet geheel te onrechten, denk ik. En je kunt dan voor die mensen wat betekenen en de doorslag geven... dat die mensen weer hoopvol in het leven staan. Ja, dat is... Dat is... Ja, het mooiste wat er is. Maar, maar dan ben je ook een held voor die mensen. Ja, zo zien ze dat ook, ja. En hoe ga je dat, om met, dat, dat, uh, nou met ja, die heldenstatus? ja, down spelen. Dus uh, uh, geen fratsen, geen air, geen... Uh, ik ben altijd een van hun gebleven, eigenlijk. Maar je weet toch wel dat je een held bent, voor velen? Nou, sommigen hebben dat zo gezien. Uh, maar, uh, en die zeggen dat ook, ook tegen je. Maar ik, ik heb me daar nooit door van mijn stuk laten brengen. Dat, daar zijn die nachtelijke uh, sessies voor. He, met een borrel erbij en een goede muziek. Dat je gewoon uh, wel down to earth... God, zit ik allemaal Engels ertussen te gooien. Dat je wel gewoon uh, van deze wereld blijft. En dat je niet... Uh, maar ik snap heel goed... Elitair, arrogant of, of, of aan zelfoverschatting gaat leiden. Eens, maar ik neem toch wel aan dat je ervan geniet... om voor veel mensen een held te zijn. Nee, niet van dat als zodanig. Want ik denk eerder, goddomme, doe zelf ook eens wat. Kom eens wat meer ook zelf in de benen. Maak de partij dan echt sterk. Dat we echt iets kunnen betekenen. Dat is de eerste gedachte die ik daarbij heb. Maar het is natuurlijk wel fijn dat mensen herkennen wat je doet. En dat dat niet voor jouw eigen is, maar dat je dat voor hun doet. En omdat jij dat ook dan fijn vindt, dat je dat voor hun kunt doen. En dus in die volgorde. Voorzitter. Ja, <laughs> uh, nou, ik, ik snap het heel goed. Maar ik had het al over het feit dat je heel goed uh, je publiek kan bespelen. Dat je graag entertaint. Dat je mensen graag bij de les houdt. Dat je graag mensen inspireert. Uh, je weet ook dat je een heldenstatus uh, vervult. No, no, no. Ja. Dus uh, dan, uh, dan kan je dat allemaal wel wegspelen. Maar ja, dat is wel uh, wat je ook zelf realiseert op die momenten... dat je daar muziek aan het luisteren bent en een glaasje whisky drinkt. En denk je dan bij jezelf, verdomme Jan Marijnissen, je hebt het ver geschopt. Nee, dat denk ik nooit. En eigenlijk denk ik dat het, dat het objectief gewoon onverstandig is. Want volgens mij is het wel zo. Maar ik denk dat nooit. Ik ben altijd bezig, en mensen die mij goed kennen, ook nu, vandaag de dag... die weten, ik ben altijd bezig om weer nieuwe dingen te bedenken... Uh, ik doe veel zelf. Uh, daar hou ik van. Ik hou mijn eigen agenda bij. Ik regel mijn eigen afspraken. Een... Maar waar dacht jij dan aan toen je worsten aan het draaien was? Toen dacht ik wel... Niet toen ik worst aan het draaien was, want dat heb ik maar een jaar gedaan. Maar daarna heb ik tien jaar in de metaal gewerkt. En ik zie mij nog staan in die oude varkenschuur Dat was een grote lasttafel. En ik keek zo naar buiten waar de schuifdeur open stond. En toen dacht ik... Zo praktiserend... Goddomme, ik zou mijn tijd toch echt veel beter kunnen besteden... dan dat ik hier de hele dag uh, deuren en kozijnen staat te lassen en te maken. Uh, maar, de... maar wist je toen al, ik moet het volk verheffen? Nee, helemaal niet. Ik was al wel politiek actief in Os. Maar ik had niet van die... Nou, dat, dat idee had ik al wel. Hoor. Dat, van, niet ik moet dat doen, maar wij moeten dat doen. Daar ligt een taak voor de politiek. Uh, dat dacht ik. Maar wanneer, wanneer wist je dan bij jezelf: ik ben een held voor mensen, ik kan mensen inspireren? Wanneer is dat tot je doorgedrongen? Nou, in de jaren zeventig. De afdeling Os heb ik mee opgebouwd. En dat is toch een afdeling geworden die een voorbeeld werd voor een, een nieuwe SP. Zeg maar. maar heeft je dat een kick gegeven? Ja, zeker. Elke keer als iets lukt, geef je dat een kick. Ik geloof niet in, in, in alleen maar nederlagen en dan ooit een groot succes. Nee, dat gaat niet zo. Kleine successen, en die moet je vooral vieren, want daar zijn wij in Brabant goed in. En dan ben je weer klaar voor een volgend succes. Dan kan je weer, dat succes genereert dan voldoende energie... om weer het nieuws aan te pakken, om door te gaan. En dan een, weer een groter succes te boeken. He, dus dat is wel heel belangrijk. En las je ook nog wel eens? Nee, ik heb nog wel een lasapparaat thuis, maar ik heb al, denk ik... nou, een jaar of acht niet meer gelast. Denk is ik. toch mooi, lassen? Maar het is net als zwemmen, dat leer je nooit meer af. Maar het is toch mooi om te lassen? Ja, het is geweldig, ja. ja. Nou, we hebben nog uh, ongeveer vijf minuten. Als je dan toch zo'n goede lasser bent. Um, stel voor, je moet een nieuw Nederland lassen. Of tenminste, je moet het uh, Nederland lassen voor over twintig uh, jaar. Laten we daar eens mee beginnen. Laat, want politiek is meestal ja. kortzichtig, vind ik. Ja. Denk niet verder dan uh, twee jaar, heb ik ja. het soms het idee. Maar pak nou eens over Nederland over twintig jaar, of vijfentwintig jaar. Waar staan we dan met Nederland? Ja, kijk, wat je mij nou vraagt is eigenlijk een onmogelijk iets. Want het, ik bedoel, ik heb geen glazen bol, ik kan natuurlijk niet... Kijk, er is sowieso al een discrepantie tussen wat ik denk dat er gaat gebeuren... en wat ik zou willen dat er gaat gebeuren. En dan is er ook nog een groot verschil met wat andere politieke partijen... die nog altijd groter zijn dan wij euh, samen, euh, wat zij willen. Maar wat dus... jij denkt, laten we daar eens naartoe gaan dan. Wat kan ik verwachten? Mevrouw Merkel heeft deze week het woord oorlog in de mond genomen, in het kader van de crisis. Wij zijn nu weer ons aan het voorbereiden, wij, vooral in Israël, op een nieuwe oorlog tegen Iran. Het is echt onvoorspelbaar wat wij allemaal over ons heen krijgen, waar die crisis uiteindelijk toe zal leiden. Uh, Kijk, laten we niet vergeten, er zijn allerlei beschavingen in de geschiedenis geweest. En ik ben echt geen cultuurpessimist hoor, dat niet. Maar het is niet wat wij nu hebben hier. En we zijn echt een rijk land, we zijn een relatief gelukkig land. Uh, dus het is deels zeik op de vierkante centimeter als je het mondiaal bekijkt. Maar desalniettemin, ik heb niet het gevoel dat onze beschaving erop vooruit gaat. Al heel lang niet meer, al twintig jaar niet meer. Dus als je dat extrapoleert, dan kom je ertoe dat. Ja, net als het Romeinse Rijk, maar ook de, de Griekse suprematie. Uh, we hebben nog meer gehad, Macedonië. Uh, dat, dat we het gewoon niet redden. Dat is niet uitgesloten. En ik vind ook dat een politicus dat die vraag zo fundamenteel ook aan mensen moet voorleggen: wat wil je nou eigenlijk? Want als je kiest voor het handhaven van het beschavingsniveau. wat we nu in Nederland hebben en in West-Europa hebben dan moet dat bepaalde consequenties hebben. Dan moeten wij echt naar een veel beter onderwijs. Dan moet dat echt bovenaan alles staan. Dat jonge mensen worden meegenomen in de zucht naar meer kennis... naar meer wetenschap, naar respect voor andere mensen... naar respect voor kunst en cultuur. Dat is dus zo verschrikkelijk belangrijk. En al die, die, die, die ordinaire platitudes waar we nu mee bezig zijn... Ik zet wel eens langs de Nederlandse televisiezenders en dan denk ik... Dan roep ik thuis ook uit, wat een pull-up allemaal. Wat een godverdomme rotzooi. Weer een Robinson-eiland. Weer een ditje, weer een datje. Ja, mensen zullen het misschien willen... maar dan moet, moeten er toch mensen opstaan die zeggen... mevrouw, u weet niet dat u iets anders veel mooier vindt. Dat is de kunst. Ik Steve Stevaas, de oude leider van de SP in België... oud burgemeester van Hasselt. Precies. Die, had, die deed in kroegen. Ik heb de verhalen binnen SP al vaker verteld. En dan kocht hij een oude kroeg op... En dan maakte hij een bloescafé van. En dan kwam zijn moeder die zei... Ja, maar Steve, die tafels die wiebelt. En die is niet schoon. Ja, maar mam, dat hoort bij een bloescafé. En de wc klopt ook helemaal niet. Ja, mam, dat is een bloescafé. Goed. Zo maakte hij die bloescafés groot. Hè, met een visie op wat is een bloescafé. Verkocht het dan. maakte winst. En kocht weer een ander. En dan maakte hij ook weer een bloescafé van. En uh, zo is hij rijk geworden. Maar een journalist vroeg ooit aan hem... Hoe bepaal je nou de muziek die je draait... En toen zei hij, het geheim van mijn muziek, want dat was een onderdeel van zijn succes... is dat ik draai wat mensen mooi vinden... maar ook wat ze nog niet weten dat ze mooi vinden. Kijk, en dat is waar het om draait. Nou, mooi gesproken, Jan Marijn is er zo aan het einde van de overnachting. Eén korte vraag nog. Zit hier tegenover mij een pessimist? Nee. Nee. Een pessimistische politicus is een contradictio in terminus. Dat hoort niet. Een politicus per definitie optimistisch omdat hij kan bijdragen zelf, anders leidt hij aan zelfonderschatting, aan een betere toekomst. Maar je bent nog voorzitter. Ik vind jou geen echte politicus meer, want je zit hiermee in de Tweede Kamer. Nee, okay. Je zit hier als mens, als ja, voorzitter. Okay. Zit je hier als pessimist? Nee. Nee, nee zolang ik tussen 12 en 1 op zaterdagavond bij PNN en terras mag zijn, ben ik. Geen... Pessimist. Um, ik denk dat wij nog een keer naar de bar gaan en uh, dat denk ik ook, de ja. glazen gaan vullen en dan ja. drinken we op de toekomst. Gaan we doen, voorzitter? Dankjewel, Dank je wel, voorzitter. Dank voor het gesprek. Ja. Jan Marijnisse van de SP en uh, nou, ik wens je, uh, ik wens jou een zeer goede en mooie en gezonde toekomst. Dank je wel.